gestart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 Ajax speelt in de eerste ronde van de knock-out fase van de Europa League tegen Manchester United. De Amsterdammers beginnen op 16 februari met een thuiswedstrijd. Een week later is de return op Old Trafford. AZ moet het opnemen tegen Anderlecht. Ook de ploeg uit Alkmaar speelt eerst thuis. FC Twente werd gekoppeld aan Steaua Bukarest uit Roemenië. En PSV stuitte op Trap Zonspor uit Turkije. Die twee ploegen beginnen met een uitwedstrijd.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 Op de A1 richting Amersfoort loopt het vast tussen Laren en Bunschoten over 5 kilometer en op de A4 naar Den Haag bij Soeterwoude Rijndijk 6. A13 naar Rotterdam voor het Kleinpolderplein 7 en het komt door een ongeluk op de A20 naar Gouda tussen Schiedam en het knooppunt der staat ook 7 kilometer file. Rechterreis ook is nog dicht. A28 vanuit Utrecht naar Amersfoort, daar staat tussen Soesterberg en Leusden 6 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 Tonight, in the pipe, fly to the motherland, or we'll sell love to another man. It's too cold. FM I light a candle to our love In love our problems disappear But all in all we soon discover Sharing lives and sharing days. My love, it had so many empty spaces. I'm sharing number three now. I hope that's.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 cry Van Zandvoort ook op internet. www.ziefmzandvoort.nl www Ook dit jaar kun je luisteren naar de Winterse Vijften. De Winterse Vijften. De hitlijst met de allergrootste kerst- en winterhits aller tijden.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 Voorst.